De verhuurder van tenten wil zijn tenten weghalen als de organisatie niet voor vanmiddag de rekening betaalt. Volgens de tentenverhuurder staat de organisatie van Kwakko nog voor anderhalve ton bij hem in het krijt. Het Kwakko-festival begon op 21 juli en duurt tot en met komend weekend. Het kampt al langer met financiële problemen.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 Met Joey Koeivoets. Het is twee minuten over drie. nacht. We praten vannacht over het verlies van een baan. Want ja, gesprekken over verlies blijven heel lastig. Zelfs als het alleen maar over, uh, over een baan zou gaan. Je zou kunnen zeggen dat mensen zelfs als ze een baan verliezen in een rouwproces komen. Wat lang niet altijd begrepen wordt door mensen in de omgeving van iemand die zijn baan verliest. We praten er vannacht over en ik wil er graag met u ook over meepraten. Via 0800-1121, het gratis telefoonnummer van Radio 1. Als u een mening heeft of een reactie, mogelijk heeft u een baan verloren. Of bent u een werkgever die iemand heeft moeten ontslaan. Hoe gaat u ermee om? Laat het weten via 0800-1121. 0800-1121 net voor het nieuws hebben we gesproken met Paul Hekkens. Paul, je bent nog aan de lijn? Ja, ik ben er nog. Want je was aan het vertellen over school en het orde houden. Uh, ja. ja, nou goed, dat is dus eigenlijk een beetje het criterium uh, waarop uiteindelijk beoordeeld wordt. Ja, om je nog heel eventjes kort te onderbreken. Net voor het nieuws heb je aangegeven dat je uh, eigenlijk nooit een vaste baan hebt gehad, altijd via uitzendbureaus hebt gewerkt en soms ook in. Nee, niet via uitzendbureaus. Niet via tijdelijke contracten. Tijdelijke contracten, oké, okay, neem ik wel. Ja. Uh, in ieder geval geen vaste, vaste baan hebt gehad uh, uh, in je leven. Uh, maar je vindt het ook niet erg. Ja, nee, niet heel erg. Ik kan me natuurlijk wel een betere situatie voorstellen. Maar uh, ja, goed. Uh, nee, ik kan ook niet zeggen dat ik nou uh, zeg maar uh, een, een ontslag uh, mij bijzonder treurig stemt. Om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, ik heb het daar iets te vaak voor meegemaakt. Oké, okay, maar ho hoe komt dat dan? Het zijn tijdelijke contracten geweest. Uh... Ja, nou, het is zo. Uh, dus uh, ja, het, het, het grappige is eigenlijk van, ik heb ook examenklassen uh, dikwijls gehad. En eigenlijk is het toch wel, ik, ik wil helemaal niet beweren dat ik eigenlijk een uh, geweldig goede leraar ben... En dat het dus voorkomen onterecht is dat die contracten niet verlengd worden. Ik snap best wel dat daar wel even iets aan schoort. Maar bijvoorbeeld met examenresultaten of ja overgangsresultaten... Dat, dat, dat is een minder hard criterium, maar examenresultaten is een vrij hard criterium. Daar heb ik toch altijd ja, heel behoorlijk op geschoord in feite. Dus uh, eigenlijk uh, zou je niet kunnen zeggen van... Uh, ik ben ontslagen want de leerlingen zakken bij mij of iets dergelijks. Dat is dus helemaal niet het geval. Maar, maar wat, wat, gehoor... wat was dan wel de reden? Ja, dat is wat ik zeg. Dus dat is eigenlijk van als je, die, als je de wind niet eronder hebt... Hè, dus als hm. je die kids niet uh, een beetje in bedwang hebt... Ja, dan komen we terug op de orde. En dan krijg je... Ja, ja goed, dat uh, krijg je dus... Uh, ja, goed, dat hebben ze niet graag in een schoolleiding, om het zo maar te zeggen. Misschien is het wel grappig om even te vertellen dat uh, Agnes Jongirius, je, je hmm. kent haar wel, denk ik? Ja, ja zeker, zeker. Nou ja, goed, die heeft toch een geweldig, fantastische uh, carrière uh, gemaakt. Maar ja. die is dus ook begonnen in het onderwijs. En die is inderdaad. Uh, het om mee gestopt uh, vanwege het bekende probleem. Wat ik dus ook uh, meerdere malen heb meegemaakt. Ja, dat uh. kun je wel zeggen, stom, dat je dan in het onderwijs blijft. Nou, dat nee. is mijn volgende vraag inderdaad, Paul. Uh, heb oh, heb ja. je nooit gedacht om iets anders te gaan doen? Uh, ja, op zich denk ik daar wel over na. Maar, uh, kijk, de arbeidsmarkt uh, zit een beetje uh, zo in elkaar dat... Uh, ja, je kunt het een beetje vergelijken met een uh, plankenzagerij. Zeg maar, men is op zoek naar hout waar men mooie rechte planken naar, uh, van kan uh, uh, maken. Ja, en ik ben al eenmaal eigenlijk een beetje een, een beetje noestige boompje... Dat er een beetje alle kanten uitgroeit en dat niet echt heel, een beetje chaotisch typeje, zou okay. je ook nog wel kunnen zeggen. Ja. En ja, dat, uh, dat, daar kun je geen mooie plankjes uit uh, zagen. Dus dat is voor de arbeidsmarkt gemiddeld genomen minder geschikt. Dus ja, dat is toch eigenlijk ook nooit van uh, gekomen eigenlijk. Dus Wat doe je op dit moment, Paul? Wat, Wat doe je op dit moment, als ik vragen mag? Uh, ik ga weer naar het onderwijs. Toch weer, oké. Okay. En uh, ja, deze keer op een uh, klassenloze school. En wat houdt dat in, een klassenloze school? Uh, ja, <lacht> goeie vraag. Maar dat houdt eigenlijk uh, zoveel in wat ik ervan begrepen heb, tenminste. Huh? Dus ik weet ook niet echt alles. Maar wat ik ervan begrepen heb, dus je, je, je kent het uh, fenomeen studiehuis, neem ik aan. Ja. Yeah. Ja, eigenlijk is het een soort permanent studiehuis... Met dien verstande dat uh, je eigenlijk niet één studiehuis hebt voor alle vakken, maar per vak een studiehuis. Oké. Okay. Dus En dan zijn als het ware de vakdocenten uh, in het, uh, het, het studiehuis voor het vak aanwezig. Dus je bent dan eigenlijk ook niet met één leraar, maar bijvoorbeeld met twee of drie leraren of zoiets. Oké, okay, duidelijk. duidelijk. En, en dan heb je nog wel een gelegenheid om af en toe toe een klas instructie te geven, maar erg veel gelegenheid is daar niet voor, want uh, je hebt dan bijvoorbeeld drie, vier klassen gedurende een les, maar er is maar één lokaal waarin je klassikaal kan lesgeven, okay. dus dat moet je dan eventjes binnen een kwartiertje zien te regelen, om het zomaar te zeggen, als je dat behouden van plan bent. Maar dat gaat je lukken, Paul? Wat? Nou, die nieuwe die baan? baan. Die nieuwe baan, ja. Dat kan ja. we gewoon even. Ja, nou, ik een interessant goed. experiment, want uh, kijk, oké, okay, ik heb problemen met uh, klassikaal onderwijs. En uh, u kent wel Ad Verburg, die filosoof, ja, zeker. Van, uh, van dat onderwijs. Mm -hmm. uh, uh, nou, die, die pleit altijd, weet je wel, die heeft het altijd over de leraren voor de klas. En die moet de kwaliteit bewaken en dergelijke uh, ja, ik heb daar eerlijk gezegd uh, mijn bedenkingen bij. Oké, okay, maar Paul, Paul we, gaan zo... een klein, we, we wijken een klein beetje af van het onderwerp... dus ik, ik, ik ga je danken voor, het, uh, voor je reactie... want ik heb nog een, een aantal andere lijnen met mensen... die iets willen, iets willen zeggen op het onderwerp. Uh, dus ik wil je danken voor je reactie. Oké. Okay. En ik wens je een hele goede nacht. Nou, hetzelfde. Dankjewel. Radio 1 met Joey, goedenacht. Goedenavond, met Dennis Woes spreek je. Hi Dennis. Ik hoorde net voor het snel even een paar opmerkingen, dus daar wil ik even op reageren over dat mensen die in de horeca zaten zes maanden moesten wachten voordat ze naar een nieuwe werkgever konden gaan. Drie maanden heb ik, heb ik in mijn hoofd Drie zitten maanden. wat ik hoorde. Drie ja, wil ook ja, ja. even naar de Rijk verwijzen. Oh, oké. Okay. Bij deze. Johan, die belde daar zojuist over. Het is niet waar. Maar uh, nee. daar, waar, waar baseer je dat op? Ja, ik ben arbeidsjurist en... Het is alleen met een zwaar concurrentiebeding en dat moet er binnen een afstand van vijf kilometer zijn. En dan moet je toch wel heel veel vertrouwelijke informatie van cliënten mee kunnen nemen om onder het concurrentiebeding te vangen. Maar dat kan dan in het geval van Johan wel zo zijn dus, begrijp ik? Nou, in een horecawereld heb ik uh, nog geen jurisprudentie kunnen vinden dat er ooit een uitspraak is gedaan dat het concurrentiebeding wordt gehandhaafd. Oké. Okay. Okay. Dan moet je meer in de bankwereld kijken dat er ja, cliënteninformatie met vermogens en dat soort... Activiteiten dat daar dat een van de Rabobank over is, dat naar de ABN Amrobank en dan zijn cliëntenkring meeneemt, omdat hij weet hoe het vermogen belegd wordt, et cetera. Maar of een meneer een biertje drinkt, of een, een Bacardi'sje, of een, een wijntje, daar heb ik nog geen jurisprudentie over kunnen vinden dat dat überhaupt bestraft wordt wegens een concurrentiebeding. Kijk, in feite is het natuurlijk iedereen vrij in de horeca om te gaan en staan waar hij zelf wil. Dat is ook lastig te controleren, denk ik. Dat is ten eerste lastig controleerbaar. En ten tweede, het is geen vertrouwelijke informatie. Op een verjaardag kan je ook van een klant weten. of hij een uh, bier ze drinkt als je hem persoonlijk kent. En als hij dan bij jou in de kroeg komt of bij een andere kroeg komt. ja, dat, zie ik geen strafbaar feit in dat je hem daarop. dat je daarop aansprakelijk gesteld kan worden. Voor de concurrentiebeding. Oké, okay, goed. Nou, ik, ik, kan niet, uh, uh, ik kan geen uitspraken doen over de situatie waar de volgende spreker Johan uh, in zit. Maar. Uh, nee, dat dus ik da ook niet. Ik wil alleen de mensen erop wijzen dat ze niet zo heel erg moeten hechten aan een. Uh, Concurrentiebeding. Nou, maar concurrentiebeding, Dennis, is misschien wel. vaak door werkgevers opgesteld. En juridisch zijn ze niet zo heel sterk over het algemeen. Groene nee, maar dat, dat vind ik dan wel interessant, Dennis, dat je dat aanhaalt. Uh, op moment dat ik een, een concurrentiebeding teken met een opdrachtgever of, of, een, of een baas. Of uh, in ieder geval, ik heb, ik heb een concurrentiebeding met, met een, een, iemand die een gezagspositie heeft uh, boven mij. Um, uh, hoe ga ik daarmee om? Ja, ik zou dat uh, als je dan echt in de branche verder wil, zou ik dat eerst uh, snel naar jurist, want heel vaak komt je in een concurrentiebeding voor dat je zelfs nog eens in dezelfde branche mag werken. Okay. En het is wettelijk niet toegestaan dat jij eigenlijk je werk niet meer kan uitoefenen... omdat je uit een concurrentiebeding hebt gesloten dat je van Zeeland naar Groningen zou verhuizen... en dat je daar niet in de horeca mag staan. Nee, want sommige concurrentiebedingen die gaan, die gaan toch best over lange periodes? Ja, ten eerste over een lange periode en vaak wordt er niet over afstand gesproken. Ja. En als jij in een horecazaak in Zeeland werkt en je hebt een concurrentiebeding en je gaat daarna vervolgens in Groningen werken, ja, dan is, lijkt mij het vrij sterk dat één rechter zegt dat hij zich op een concurrentiebeding werkt, dat iemand in Zeeland uh, waar je gewerkt hebt zegt dat het niet mag om in Groningen te werken. Ja, ja. Ga je bij de buurman werken en ga je daar de klanten werven en weet je alle economische activiteiten om klanten te werven en hoe de acties opgezet worden en je gaat precies die acties overnemen, dan denk ik dat je het nog een probleem kan krijgen. Maar gewoon omdat klanten met jou meelopen omdat ze van jou een geschikte peer vinden omdat je achter die bar staat. Ja, een klant mag zelf beslissen wat hij doet. Zou, zou het niet vaak ook gewoon een bepaalde vorm van jaloezie zijn die, die meetelt? Het is een voornamelijk een vorm van jullegie en een uh, vorm van dreigement van een werkgever om te zorgen dat, uh, dat het personeel geen, uh, niet naar de buurman gaat. Ja precies. precies. En, en klanten in de zakenwereld gaat, zoals een klant een afstandsverklaring tekent en die schrijft gewoon ik ben op eigen verzoek naar de concurrent gegaan. Dan kan een grote bank zoals een ABN AMRO en een klant schrijft zelfs ik ga over naar de Rabo omdat die adviseur is overgestapt. Dan kan een kan een bank al geen rechtszaak beginnen omdat die klant zelf gekozen heeft om naar een andere bank te gaan. En met een okay. kroeg om dan te moeten tekenen dat ja, je daar dat een lastig. biertje komt drinken. Dat lijkt me een vrij lastige situatie. Ja, wordt een duur biertje ook denk ik dan, Dennis? Wordt een duur biertje, ja, overhandtekeningen voor vragen. Dus een concurrentiebeding wordt vaak als angstjagend aange aangesmeerd in een contract. Maar de contracten kan je eigenlijk bl blindingen tekenen met een concurrentiebeding Omdat het eigenlijk rechtmatig weinig voorstelt. Oké. Okay. Okay. Dus met alle tijdelijke contracten, mensen die over willen stappen en over kunnen stappen en daar wel een vaste baan of een meer zekerheid kunnen krijgen, adviseer ik, doe het gewoon. En wees niet bang voor je concurrentiebeding. Of je moet naar de buurman gaan en het hele bedrijfsplan overnemen. Als je daar inzage in, in hebt als barpersoneel zijnde, dan wordt het een lastig verhaal. Maar als je gewoon een barkeeper bent en je gaat naar de buurman toe, is het geen enkel probleem als jouw klant voor je kiest om bij jou lekker die biertje te komen drinken. Duidelijk verhaal Dennis, dankjewel voor je reactie. Oké, okay. ik ja, wens je nog een fijne avond en succes. Hetzelfde, dankjewel. Dag Dennis. Ja, Oké, okay. tot ziens daar. Radio 1 met Joey, goeie nacht. Ja, morgen Joey, mijn Peter. Hallo Peter, goeiecht. Goeie, ja, morgen. Goedemorgen, dat nou, ja, mag ook. Uh, even kijken, nou ben ik even uh, helemaal het onderwerp. Uit gaat het over concurrentiebeding of over ontslagenheid? We, uh, hebben, het, we hebben het over uh, je baan kwijtraken. Uh, dus er was alleen een spreker hiervoor, misschien dat je dat gemist hebt, die aangaf dat, dat hij uh, drie maanden niet voor een, een andere horeca-onderneming mocht werken. omdat hij ontslag heeft genomen of ontslag heeft gekregen. Uh. En uh, de spreker die zojuist belde, Dennis, die geeft aan dat dat heel lastig is en dat, dat, dat het in heel veel gevallen niet bestaat. Maar de basis ja, dat, van het uh, gesprek is, is uh, uh, wat, wat gebeurt er met je op het moment dat je je baan kwijtraakt? Oké, okay, nee, dan uh, dus dat is het best duidelijk. Ik moet de kost helemaal kwijt, Nou, Oké, okay, nou bij deze, wil je er ook op reageren, Peter? Ja, uh, ja ik heb zelf ook uh, regelmatig gelden dat ik mijn baan verloren ben. Uh, en, uh, ja, dus ik, uh, deze regio is gewoon heel lastig ook om werk te krijgen in de branche waar ik doe. En ja, ik ben blij dat ik gelukkig wel weer uh, al een tijdje een baan heb. Want wat doe je voor werk, Peter? Ik, uh, ik zit in de beveiliging. Oké. Okay. Okay. En is en, dat iets wat je uh, daarvoor ook gedaan hebt? Is dat, is dat een bewuste keuze geweest? Is dat iets wat, uh, wat vanuit het verleden komt? Uh, ja, ik ben eigenlijk mee opgegroeid uh, namens mijn vader. En wat andere familieleden zaten ook allemaal in de beveiliging. En ik ben er ook op de deur op uh, ingestapt. En uh, ja, ik ben op sommige punten, ja, uh, ik heb een keer gehad uh, dat een bedrijf uh, failliet is gegaan. Uh, of ja, op punt stond om, om failliet te gaan en toen hebben ze mij ontslagen. En uh, dat was voor mij eigenlijk gewoon op dat moment de verkeerde periode. Want ik had net een huis gekocht en ja, dan ga je wel echt gruwelijk in de rat zitten. Van, ja. Ik moet ook kijken dat ik snel weer een nieuwe baan heb, want anders kan ik mijn hypotheek uh, niet betalen en uh, dat ik mijn gezin kon onderhouden. Ja. Dus, en, ja, het was net echt een moeilijke periode van uh, de crisis, uh, zeg maar, uh -huh. en ik heb nou wel gelukkig weer een baan, alleen ja, dan wordt het niet ook niet altijd echt eerlijk op uh, gespeeld. Oké, okay, en, en nu zit je dan weer in de beveiliging en, en uh, ja. daar ben je blij mee? Ja, daar ben ik heel blij mee. Uh, want ja, iedere dag is toch weer anders. Uh, er bleef echt van alles mee. Uh, naast als voorbeeld, uh, tijdens de uitzending die hij aan het presenteren was, uh, had ik een melding gekregen en tegelijkertijd bij die melding komt er voor mijzelf nog een andere melding bij uh, met verdachte personen en voertuigen dat ja. uh, mogelijk autodiefstel uh, was. Oké. Okay. En, ja, dan zal toch heel jouw uh, dienst toch heel, weer heel anders lopen. Ja. Uh, je hebt uh, een inbraakalarm openstaan, uh, maar je hebt ook een mogelijk autodiefstal. Uh, dus ja, yeah, dan moet je prioriteiten instellen. Mm -hmm. uh, ja, die autodiefstal, yeah, daar worden wij uh, als bedrijf niet voor betaald, uh, aan één kant niet voor betaald. Uh, dus ja, yeah, ik moet eerst die inbraakalarm gaan uh, afhandelen. Maar daarbij heb ik wel in de vlugheid uh, de kenteken van de auto's gehoord. En uh, mede ook uh, via een kameraad van mij die hier toevallig ook rondreed met een taxi. Die is daar gaan kijken en die heeft het ook uh, in de gaten gehouden. En zodoende hebben wij de politie daarvoor gewaarschuwd. Uh, en toen ik klaar was met de inbraakalarm, uh, ben ik gelijk daar weer naartoe gegaan. En heb ik uh, de mogelijke auto uh, diefstal uh, ja, afgehandeld. Oké. Okay. Dus eigenlijk een hele, hele uh, uh, ja, multifunctionele functie, zeg maar, die je doet. Ja, het is, uh, het is eigenlijk uh, hetzelfde als uh, radio maken. <laughs> op het ene moment ben je met één onderwerp bezig en die gaat op een over in een heel ander onderwerp. Ja, ja, we gaan van je baan verliezen naar een concurrentiebeding. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, wat ik uit, uh, uit ervaring weet, ook uh, van jou. Uh, ja, de andere radios waar jij ook met hart, uh, hart en ziel bij hebt gewerkt. Daar ging het ook uh, van de hak op de tak naar uh, weer een ander onderwerp. Uh, ja, dat klopt. dat klopt ja, ja, ja. Dus... Nou, hartstikke ja. goed. Uh, in ieder geval ook dat je bent met meegegaan naar Radio 1. En ik, ja. uh, ik dank je voor je reactie, Peter. Graag gedaan. En ik wens je ook. een hele goede nacht. Ja, jij ook. Je luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1 0800-1121. Is het telefoonnummer 0800-1121. Uh, zometeen gaan we verder praten. Eerst muziek van Eddie Grant. Samen zijn we wakker. Dit is de nacht op Radio 1. Het is 14 augustus vandaag. Het wordt een mooie dag trouwens. Hè? 25 graden gaan we vandaag halen. Dus uh, dat, uh, dat, dat, mag, uh, dat mag allesbehalve vervelend genoemd worden. Wat wel vervelend kan zijn, is als je je baan verliest. En daar hebben we het vannacht over. Wat gebeurt er met je als je je baan verliest? Wat doet dat emotioneel met je? En stel je voor dat je nog drie maanden bij je baas moet werken. op het moment dat je weet dat je daarna weg moet. We praten erover met jou via 0800 1121. 0800 1121. nacht. goeienacht. Ja, hallo. Goeienacht. Wil je met haar spreken? Uit Amsterdam. Ja, ik kon niet slapen ook. Dus. Nee, ja, ik hou je wakker, hè? Nee, nee, nee. nee ik moet morgen heel ik moet vroeg naar het ziekenhuis toe. Ik heb morgen heel zwaar onderzoek. Een endoscopieonderzoek. Oei, dat klinkt heftig. Ja, dat is met mijn maagwam gaan ze een stukje uithalen. Of een stukje uit mijn stokdarm. In verband te kijken of ik levensbureaus heb of niet. Niet zo prettig allemaal, maar kan ik niet zo goed van slapen worden. Dat... Nee, dat kan dat ik dat me voorstellen. We... Ja. Ik, wens je, ik wens je daar in ieder geval allereerst al het allerbeste in, hè, morgen, En veel sterkte. Ja, dank wel. Maar je wilt ook reageren op het onderwerp? Uh, ja, ik, uh, ik heb wel iets met het onderwerp. Mijn hele leven <laughs> eigenlijk al. Oké. Okay. Uh, ik, ik ben ongeveer 7, 8 jaar ben ik, uh, vrijwilliger bij een uh, buurboerderij, in Westerpark in Amsterdam. Hmm. Buurtboerderij, wel eens van gehoord ooit. Jawel, uh, Jawel. Ja, je wel, Ja, oké, wel. Oké, je kan een hele eten bij ons en zo, noem maar op. Voor weinig geld. En, uh, nou ja. Het is een heel project waar ongeveer rond de 100 vrijwilligers werken. En uh, die hele buurt, buurtboerderij is opgeknapt in 2008 met subsidie en noem maar op. En het is een perfecte locatie. Maar, en sinds, een, sinds een jaar of twee is er nu betaald beheer gekomen. Betaald beheer. En er is ook een, een, een, de Regenbooggroep heeft dus de, het management, zeg maar. Van de, van de buurtboerderij. Ja. Nou, het was ooit gekraakt tien jaar geleden. Even kort even het verhaal vertellen van de achtergrond van de buurtboerderij. Nou, uh, wat ik wil zeggen is, uh, ik ben dus, ik zeg ik ben heel erg actief erbij uh, betrokken. Ik ben uh, barkeeper geweest, uh, uh, allerlei dingen, in, uh, nou ja, plannen bedenken en noem maar op voor de, voor de buurtboerderij, en gewoon dat voor de sfeer en noem maar op, gastheerspelen en al die dingen meer. Uh, sinds uh, ongeveer een maand of twee ben ik, uh, nou ben ik gewoon uh, door een ruzie met een beheerder ben ik eruit ge... geflikkerd of even plat te zeggen, gewoon, eruit ge... nou, gewoon met ruzie weg, uh, eruit gebonjourd. Als ja. vrijwilliger hè, als vrijwilliger. En uh, als je de reden hoort en dan denk je van nou, hoe kan het hè? Zal ik het vertellen? Of... Ja, ik ben, ik ben nu wel heel nieuwsgierig geworden ja. Nou, ik werk dus elke vrijdagavond op de Vrije Uit Dat Uitavond, een soort live muziekavond met Elke week nieuwe muziek, live muziek. En, uh, nou, en uh, nou, gezellig. En daarvoor kun je dan eten om half zeven, noem maar op. En mijn, mijn werktijden zijn dus van zeven uur s'avonds. Tot, uh, tot s'nachts, een uur of twee ongeveer. Hè. En uh, je krijgt dus bij vier uur werk. Ik krijg dus vijf euro. Nou, dat maakt me nog niet zoveel uit. Dus ik bedoel, dat weet je als vrijwilliger. Dat je gewoon niks krijgt. Maar ja. uh, in ruil daarvoor heb je wel voldoening. En een, een dank krijg je heel nooit bij de buurboerderij. Het is überhaupt dus dank voor dank. Als vrijwilliger vaak werken. Heb ik die ervaring wel veel opgedaan. Maar in ieder geval, ik was die avond, die bewuste vrijdagavond een paar maanden geleden, was ik, het, was, ik, was ik aan het eten om half zeven. Dan komt de, de weerder, Eugen, die komt naar met, met mijn zijkant mijn kop. Ja, je moet dan op opscheren, want moet, dit doen en dat doen, een Braziliaanse bent komt. Zeg. Ik zeg, Eugen, hey, ik wil even rustig eten, ja, mag dat, alsjeblieft? Ja, nee, je moet op of, dan opscheren, je zit alleen maar te babbelen met iedereen. Ik zeg, ja, daar zitten vrienden van mij aan tafel bij het eten. Ik zeg, alleen maar even rustig eten en een beetje babbelen. Nee, nee, nee, nee, we hebben er helemaal opgefokt, weet je wel. Nou, dat werd steeds erger. Tijdens het eten. Ik bedoel, ik kom me niet meer concentreren op mijn eten. Ik word eigenlijk helemaal opgefokt. Op een gegeven moment zei, begon heel raad te doen. Ik, zei, ik geef je, ik ga je nu zo uh, Nu ga je, uh, uh, je zet je even eten weg, je gaat nu naar het werk. En zo niet, dan zulmeer ik je nu om weg te gaan. En, en ik summeer je één keer, dat ging heel gek, twee keer. Eerst zo Je gaat nu weg, je verdwijnt wat je wil. Je gaat nu weg van het terrein. En derde keer weer. En dat doet die masketel dan om dan de politie erbij kunnen halen, weet je wel. Nou, zo werkt je daar, weet je. En, en ik denk, nou, ik ga weg, hè. Dat, dat bevalt me helemaal niet meer nee. om niet behandeld te worden. Nee. Als, een soort, als een soort slaafje, als een soort onmens gewoon. Het is gewoon echt te gek voor woorden om het na te vertellen allemaal. En uh, nou, ik ben weggegaan en uh, nou ja, conflict en ik het helemaal over de rode. En ik ben, nou ja, kwaad. Dus ik denk, hier wil ik nooit meer wat mee te maken hebben. Maar ja, de buurtboerderij die zit me aan het hart. Hè. Het, het is gewoon iets. Uh, het is een kraakproject van tien jaar geleden. En dat, ik wil dat gewoon een succes wordt. En ik ja. vind het een prachtige locatie en zo. Want zolang zit je er ook al bij, begrijp ik. Ik zit er al vrij lang bij, een jaar of zeven, acht. Het is ooit okay. gekraakt, het is helemaal geïnstitutionaliseerd nu op dit moment. Zeg maar. mm. Het is ook aangekocht door het Stasdel west als Stasdel West Amsterdam. Yeah. Nou, in ieder geval, toen heb ik daarna, ik denk ik wil toch wel blij aan het werk blijven. En ik, ik zet me eroverheen met kwaadheid en zo, opzichte van die betaalde beheerder, zeg maar. Uh, het punt is, ik ben zelf ook hbo'er. Ik, ik ben afgestudeerd maatschappelijk cultureel jongerenwerk Het is dus voor mij wel heel moeilijk om dan van zo'n type zo'n grote bek te krijgen, weet je Ja, ja, ja. Wel goed, dat is een ander verhaal. Maar uh, nou, toen uh, we hebben we een gesprek gehad daarna om de, met de vrijwilligerscoördinator, met Kaboel Veltoon, uh, de dochter van Aad toen, even uh, is het leuk om te zeggen misschien. Uh, nou, die uh, we hebben we een gesprek gehad met Eugène erbij, dit en dat. Nou. Uh, uh, hij, hij, hij, nog steeds was hij, uh, was hij helemaal van, nou ja, uh, uh, stond achter zijn standpunt, uh, zijn mening dat ik dus daar terecht uh, die avond uh, de deur uit moest en dit en dat, uh, dat, ik niet kon, dat ik niet mocht werken die avond en dat ik niet aan een afspraak hield. Ik zeg tegen hem, maar ik werk vanaf 7 uur, ja. En ik krijg vanaf 7 uur pas betaald. Oh, sorry, ja, dat wist ik niet hoor, allemaal. En maar wat lijkt wel nou het geval? Die avond was er dus, waren er dus twee medewerkers, vrijwillige medewerkers, die waren brief, waren die, die zouden laten komen. Dus ik kreeg die hele stress, omdat die twee andere uh, collega's er niet waren, kreeg ik op af. Maar hij vertelt dat er niet. Als je dat dan gewoon zegt, dan weet je waar je in toe bent. Oké, ja, oké. Okay, ja. okay. Maar concreet, Haar, nee, is... concreet, concreet, nou, we moeten het even door. Uh, hoe hoe ja. is het voor jou afgelopen? Nou, ik ben nog steeds in onderhandeling om, om aan de slag te komen, weer om mijn plekje weer terug te veroveren. Maar nu is er het betaalde beheer. Elke dag is er een andere betaalde beheer. Die hebben een soort frontje samen tegen de vrijwilligers. De ene of en andere vrijwilliger die vliegt de deur uit. Die een beetje kritisch in, de, in zijn werk staat, die, die gaat de deur uit. Die vliegt de laan uit. Ik, ik voel me daar heel erg nabij. En ik, ik denk, ja, crisis of niet, ik, ik word alleen maar super creatief. Ik doe zoveel andere dingen. Ik schrijf ook en zo. Mm. Columns en dergelijke. Maar ik vind het wel heel leuk om daar aan de gang te blijven. En ik wacht nu gewoon af hoe het verder gaat, maar als ik denk van nou, vallen allemaal uh, uh, dood of zo, met dat hele zootje dan, als het zo moet gaan. Maar snap je, je hebt totaal geen rechtspositie als vrijwilliger. Nee, precies, je, het, het frustreert vooral gewoon heel erg, omdat je heel lang hebt ingezet voor de organisatie als vrijwilliger, begrijp ik. Ja, en je hoort er nooit ja, iemand ja, over praten, iemand die nee. als vrijwilliger, dat je aan de kant wordt gezet. Ja, vrijwilligersvakbond, nou ik geloof ik dat er helemaal nog van de grond is gekomen in Nederland, of dat die überhaupt bestaat een vrijwilligersvakbond Of als je gewoon een vaste baan hebt is je voor de FSV bond en al die andere bonden, Ik Weet niet of zo. het bestaat. Nou, het zou wel een idee zijn om ja. oproepen. te roepen omdat een uh, nieuwe leven gaan ja, ja, misschien, misschien een mooie, mooie, taak voor jou, haar, uh, om dat te gaan doen. Misschien, als ik ja. niet andere dingen. Ja, precies. Ja, misschien wel misschien ook een publiek <laughs> dat luistert nog. Nou ja, wellicht. Ik, ik, ik hoop in ieder geval dat het goed afloopt voor je. Dank je wel voor je verhaal en heel veel sterkte morgen. Dank ja, uh, Aan de gezelligheid zal het niet liggen, want volgens mij ben jij een gezellig Amsterdammer, hè? Uh, oh. Heel erg. Ja, ja precies, hè. dat, dat ja, heb ik gehoord. Ook. Ja nee, ik heb een lullen, maar ik wil je het programma niet helemaal. Uh. Nou ik, ik vind het gezellig, maar ik zie je wat lijntjes knipperen. Dus ik ga, ik ga de, volgende, de volgende luisteraar naar de uitzending halen. Ik dank jou in ieder geval heel erg. Uh, en oh, nogmaals oké. heel veel sterkte morgen. En, en ja, ik, uh, wel, als, als het straks beter, beter afloopt met... Uh, eh, dan, uh, dan laat het even weten. Als je weer oh, aan het oké, werk mag. Dan bel ik wel eens terug. Nou, hartstikke oké. goed. Dankjewel, nacht. Radio 1, goeienacht. Spreek met Joey. Hallo, Marans. Hallo Hans. Goeienacht. Ik wil even reageren. Dat mag. En ik zit een poortje te luisteren. En ik hoor mijn radiovriend Aart uh, Zonderveld, de man met, uh, Arte uh, ja, uit Arterduin. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat is de uh, aan luisteraar spreken. En, uh, Radio 1. Ja. Ik uh, wil zeggen, Aart, we gaan uh, een maand weg met vakantie te zijden. Uh, ik wil even reageren op de ontwikkeling in Nederland wat betreft uh, de werkloosheid. Ik ben een uh, paar jaar al met pensioen, maar uh, ik heb 40 jaar in de patroonmachine gewerkt als technisch man. En ik heb uh, vanaf de jaren 60 tot ver uh, de jaren 2000 een heleboel werk zien weggevallen door de automatisering. Ik neem maar eens het postbank wat hier aan nu. Als je ziet de Giro dat een heleboel werk is overgenomen door het werk... En zo krijg je toch een situatie dat een heleboel werk is weggevallen. En dan kun je hier een mooi boek overschrijven... Maar het, het, het, het, de hele omstandigheden zijn zo. Daarbij komt nog dat een heleboel bedrijven de loop van de jaren zijn overgenomen dan laten we zeggen, buitenlandse investeerders. En banken, die hebben enorme uh, invloed in het bedrijfsleven, want een heleboel bedrijven worden gefinancierd door, uh, door de banken. En naast de directeur dan zit ook de directeur van de bank. En die gaan geen bepalen, wat is mijn winstmarge, wat is mijn rendement. En dat is het punt waar we mee te maken hebben. Dus, en dat is justriest. Dan geen probleem, het spel wordt gezet. Maar we zitten met een probleem dat onze kennis-economie, uh, het bijblijven van ontwikkelingen, steeds meer afblijft omdat er zich weer uh, mensen die ook uh, behoorlijk goed zijn opgeweid, met hun bedrijven meegaan naar Azië-Haatse Landing, of waar nog behoorlijk wordt ontwikkeld. Ik heb jarenlang gelopen bij Orgenon en nou, Dat is overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Geweldig mooi bedrijf. Je kan het van binnen aan van Je ja, hebt die daar heb je dat productbedrijf. En dan heb je overgenomen naar de meeste zijden gemaakt. Ik kom daar als kantoor, denk ik eens. Ik noem dat bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Nou, dat is ook een probleem uh, gegeven uh, voor, uh, voor gaan spelen door de investeerders. Die zeggen, nou, we trekken ons eigen terug. En zo zie je in Nederland een heleboel bedrijven, zie je geen kop worden door land buitenlandse bedrijven. Daarbij komt nog, ik heb al gezegd, koop je eigen product. Ik heb zoveel mogelijk Nederlandse producten gekocht en geen aziatische. Dus dat is ook een punt. We kijken altijd eerst naar ons eigen portemonneetje. En dan gaan we zeggen, we krijgen nou groter. Nee, investeer je in je eigen product. En wat ook heel belangrijk is, Europese Unie, Thuisland komt een op opzetten. Omdat we een sterke markt hebben wat betreft met de auto-industrie. Ze hebben met een land veel ve ve technische mensen nodig. In Nederland hebben we altijd veel technische mensen nodig gehad. Maar ja. uh, we ze altijd een les-pertourbuintje hebben. Nou, we zitten met een probleem dat in de techniek nog wel plaats is, maar er zijn geen mensen voor, die willen dat gewoon niet. Nou, ga alles maar bij gaan Dat kan allemaal gaan jammeren. Maar we zitten gewoon met een structureel probleem: dat in de techniek, zie je in de bouw, zie overal, te weinig mensen zijn. Die hier daar inspringen. We gaan allemaal uh, leren, leren, leren, leren. En we willen allemaal mensen worden. We willen allemaal mooie baantjes hebben. Maar we zitten wel met een structureel probleem. Dat vooral in techniek het laat afweten. Kijk maar in de, in de bekende zaken. Uh, kijk maar naar uh, de televisiezaken. Nou, het is bijna allemaal Aziatisch en Japans. Terwijl daar een prachtvloed uh, hebben. Nee, we kopen niet. Omdat er een boeddhapjes die veel goedkoper is. Dus we kunnen allemaal gaan zitten jammeren. En we kunnen hele uitzending zitten maken. Maar we zitten zelf een beetje in. En, en de schuld, wat dat betreft. Oké, duidelijk voor Hans. Hans ik, ik ga je heel even onderbreken. Ik, ik, ik, begrijp, ik begrijp je verhaal. Um, uh, ja. het, het is heel duidelijk. En dankjewel dat je het even met ons gedeeld hebt ook. Nou, dat wil ik eventjes aanvullen. Hartstikke goed. Ja. Ik wens je een goede nacht. Dankjewel, Hans. Zo best lukkig, ja. Ja, helemaal ja. goed. Dag je. je luistert naar Radio 1. Dit is de nacht. Het is drie over half vier ondertussen alweer geworden. Het is 14 augustus vandaag. En we praten over het kwijtraken van je baan. Wat doet het met je? Um, we gaan naar lijn 1. nacht. Hallo, dag. Je spreekt met Tamar. Hallo. De dag. eerste vrouw van vannacht, volgens mij. Ja, ja. ja. Um, het kan zijn als ik, dat ik soms even niet um, zo snel uit mijn woorden kan komen. Dat komt door een auto-ongeluk. En zo ben ik ook werkloos uiteindelijk geworden. Maar ik was zelf outplacement en loopbaanbegeleider. En uh, ik ben eigenlijk uh, van de generatie niks. Dat is de generatie die heel veel werkloos me werkloosheid mee heeft gemaakt. Um, maar ik heb, uh, uiteindelijk ben ik, uh, heb ik als ZZP'er uh, aan allerlei verschillende loopbaanprojecten meegewerkt. Uh, aan de universiteit, aan een hogeschool, aan nou ja, allerlei soorten dingen waar ik bij elke baan weer heel veel nieuwe dingen geleerd heb. En daardoor werd ik eigenlijk steeds meer waard. En uiteindelijk ben ik bij een um, functie wervings- en selectiebureau die een loopbaamtak had, uh, ben ik gaan werken. En dat was leuk, want dat was nog in ontwikkeling. En wij werden dus ook, uh, behalve de, de directe klanten die wij hadden... werden wij ook uh, uitgedaagd om uh, nieuwe dingen te ontwikkelen. Dus ik had het heel erg naar mijn zin daar. En eerst heb ik uh, daar ook als ZZP'er gewerkt, ook eigenlijk omdat ik dat zelf wel wou. Omdat ik gemerkt had dat hoe, hoe mooier de brochures waren... Uh, ...dat dat niet altijd uh, strookt met uh, werkelijkheid. Maar uiteindelijk ben ik daar in vaste dienst gegaan. Zij hadden alleen een... ...dat uh, uh, je eerst één een, een jaar uh, um, voor onbepaalde uh, het, voor bepaalde tijd in dienst... Mm -hmm. ...en daarna pas voor onbepaalde tijd. Um, toen heb ik een ongeluk gekregen. En dat was uh, namelijk met de die mij aangenomen, handnotenbenen. Wij waren op weg naar een klus... En we hebben een auto-ongeluk gehad en daar heb ik een zware whiplash aan overgehouden. Ik wist zelf helemaal niet wat dat inhield, maar mijn baas wel. Ja. Want die had dat al een keer meegemaakt met een interim werknemer. En heb ik uiteindelijk nog maanden uh, doorgewerkt, steeds op wat, moet uh, uh, het niet wetende, dat, niet wetende dat je een whiplash hebt? Wat zeg je? Dat, doorgewerkt niet wetende dat, dat je een whiplash had? Ja, ja. Okay. nou ja, ja, dat was. Nee, dat was die kans was erg groot okay. door het ongeluk. Ja. En dat begon zich ook steeds meer, uh, zeg maar, te uiten. En uiteindelijk hebben we dus uh, afscheid van elkaar genomen. En dat was, uh, ja, dat was wel duidelijk. Uh, hij kon nog van mij af, omdat het er nog voor, uh, binnen dat jaar was. Ja. En uh, maar hij verzekerde mij dat hij mij heel erg hoog had zitten. En dat zodra het mocht blijken dat ik uh, daar. Sneller van beter werd, hè? want je, je kan. Uh, uh, er zijn wel mensen die daar weer van genezen. Maar er zijn ook mensen die een chronische witkeest krijgen. En dat, dat kon hij natuurlijk ook niet weten hoe zich dat ging ontwikkelen. Ze zijn allemaal op een vriendelijke manier afscheid van, maar mij verzekerde dat hij maar hoog had zitten en dat het erg graag terug wou hebben als het weer goed zou gaan, maar dat hij het risico niet kon nemen. Maar het was toch wel. Uh, moeilijk. En dat heb ik. Dat, uh, het grappige is dat ik zelf natuurlijk mensen heb begeleid. die uh, ook ja. werkloos werden. Ja. Dus dat wist ik wel. Hoe mensen. als het langer duurt, je werkloosheid. dat je soms niet meer weet. omdat je je werk niet meer doet. Uh, hoe goed je eigenlijk bent. of wat je, je waard bent. Ja. En uh, toen zat ik met een clubje mensen. over die, uh, dat soort dingen te praten. En toen uh, daagde iemand ons uit. die zei. Uh, Bel iemand op waar je nog eigenlijk iets um, mee um, uh, recht moet zetten of, of waar, je, waar je onduidelijkheid mee hebt. Toen dacht ik, ja, ik wil toch eigenlijk nog even met mijn directeur praten ja. over hoe dat gegaan is. En toen, toen belde ik hem op en toen zei hij, ja, Tamar, maar dat heb ik je toch gezegd dat ik daar heel slecht in ben. Ik vind het gewoon heel moeilijk om tegen iemand te zeggen, uh, een afscheid van iemand te nemen. <laughs> en daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dat was gewoon heel erg eerlijk. En heel erg aardig. En toen zei hij, weet je, ik nodig je uit, we gaan lunchen samen. Toen heeft hij me, naar een hele chique gelegenheid in Amsterdam, zijn we ergens gaan lunchen. En hebben we over het vak gesproken en gedaan enzovoort. En het was heel, heel plezierig en leuk. Maar um, dit is nu al 14 jaar geleden, want ik heb helaas dus wel een chronische die gekregen... Maar het, uh, als ik aan terugdenk, dan weet ik dat hij het echt gemeend heeft. En dat komt omdat hij dus een letterlijk, waar uh, die uh, adviseur uh, met u het over had... Hij heeft een, uh, met mij dus zeg maar een, een soort ritueel gedaan door met mij, met mij uit eten te gaan. <laughs> en dat kan ik mij, aan als ik uh, soms denk van ja, ik... Uh, ik vind het zo jammer dat het allemaal voorbij is en weet ik veel wat allemaal. En, of als ik wat uh, onzeker ben over mijn leven, dan kan ik daaraan terugdenken hoe, hoe hij mij gewaardeerd heeft. En dat hij daar uitdrukking aan heeft gegeven door zo met mij apart nog een keer te gaan eten. Nou, dat is een, een heel mooi verhaal. Dat is netjes ook, vooral. Nu veertien ja. nu, nu jaar later, uh, nog heel even kort. Uh, wat, wat doe je nu? Um, um, ik doe verschillende dingen. Ik was, ik ben vroeger ook kunstenaar geweest en um, ik probeer uh, een boek te schrijven en ik maak uh, liedteksten en ik zing en dat soort dingen. Dat is uh, geluk bij en ongeluk, want ja. ik, ik weet veel mensen die helemaal geen andere dingen doen en dan is het veel ingewikkelder. Maar ik kan niet, uh, ik kan niet meer functioneren in een baan of zo. Ik kan niet um, mijn eigen geld verdienen. Ik heb ook veel op freelancebasis en als etc. gewerkt, maar dat kan ik gewoon niet meer, omdat ik hoge concentratiestoornis heb en dan ja. uitval. Ja, dat is inderdaad heel spijtig, maar je uh, uh, bent wel een gelukkig mens vandaag de dag, ondanks dat. Nou, ja, niet, niet speciaal hoor, nee, okay. nee, nee, dat, dat nou weer ook weer niet. Maar omdat het over dit specifieke ding ging. Ja. Vond ik het zo uh, belangrijk om te laten weten en om aan te sluiten bij die, wat die adviseur zei over hoe belangrijk het is om iets als een ritueel te doen. Ja. Waardoor uh, de, uh, degene waar je afscheid van neemt hè, uh, uh, zich gewaardeerd voelt. Mm -hmm en uh, verder kan. Daar ben je in ieder geval wel gelukkig mee. Dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, dank, ja. Dankjewel voor die reactie uh, dan op dit moment. Dankjewel dat je er even over gebeld hebt met 0101121. En uh, ik wens je een goede nacht. Oké, okay, jullie ook. Dankjewel. Veel succes. Het is ondertussen tien over half vier geworden op Radio 1. Je luistert naar Dit is de Nacht. Uh, we praten vanavond over de emotie die los kan komen bij het verliezen van een baan. Hoe ga je ermee om als, als werknemer, mogelijk als zzp'er, als zelfstandig ondernemer? Uh, hoe zit dat met die emoties? Die emoties die worden mee naar huis genomen? Of kunnen juist de emoties mee naar het werk genomen worden? Ik ben er erg benieuwd naar. Je mag erover bellen met 0800-1121. telefoonnummer van Radio 1 is 0800-1121.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 the way Zo'n mooi, ontzettend, breekbaar liedje van Birdie op Radio 1. People help the people. We praten vannacht over het verliezen van je baan. En aan de telefoon Peter. Ja, hallo, goedenavond. Ja, dat is bij jou van toepassing, hè? Ja, dat klopt, ja. Wat is er gebeurd? Ik heb, uh, um, nou ja, per, per uh, half mei um, ben ik bij mijn baas geroepen. En die had de mededeling voor mij naar een dienstverband van 25 jaar... om te zeggen van ja, we stoppen met, uh, met de samenwerking... En uh, aan de ene kant was ik wel opgelucht, uh, omdat uh, ik al een aantal jaren niet lekker meer op mijn werkplek zat. Mm -hmm. Wat deed je voor doe, werk, uh, Peter? Ik zit in de, in de, in de commercie, in de verkoop, of uh, ik doe uh, in ieder geval uh, ja, de, de verkoop binnen dienst, dus een, een commerciële activiteit. Mm -hmm. En uh, nou, nogmaals, ik heb daar wel de, de kennis en know-how van, uh, van mijn klanten en van mijn leveranciers. Maar het is een bedrijf wat, uh, wat ontzettend aan het uh, veranderen is. En ja, zij vonden toch dat ik uh, niet meer paste in het, uh, in het nieuwe beeld van de organisatie waar ze naartoe willen. En aan de ene kant uh, begrijp ik dat ook, want je moet ook reëel zijn in, uh, ja, in wat, wat, wat een bedrijf of waar een bedrijf naartoe wilt. En ja. Uh, maar het valt wel rauw op het dak omdat je natuurlijk, want je had het volgens mij al eerder in de uitzending ook over een rouwproces. Ja yeah. Ja, je werkt natuurlijk heel lang bij een organisatie. En uh, ik vind werk ook heel erg leuk. Ik vind uh, mijn klanten uh, leuk, uh, mijn leveranciers leuk. Ja, en ja, als je dan gezegd wordt van dat, dat, uh, dat het over is, ja dat valt uh, dat me zwaar tegen. En vooral omdat je natuurlijk ook, uh, ja, naar een periode gaat, ik heb nog nooit hoeven te solliciteren dan alleen met deze werkgever met 46. Dus ja, je wordt afhankelijk van uh, instanties waar je aan moet kloppen. Uh, hoe gaat het straks met je, met je, met je huis, met, met je ja. gezin? en uh, ja. ja, dat vind ik soms wel moeilijk. Als je daar nu over nadenkt, Peter, je hebt dan 25 jaar bij een bedrijf gewerkt. Je, je hebt ja. uh, een commerciële functie gehad. Uh, hm. Nu is het natuurlijk vaak wel zo, zeker in deze tijd, dat, dat commerciële mensen wel waardevol zijn. Uh, ja. Denk je dat het lastig gaat worden om een nieuwe baan te vinden? Nou, aan de ene kant niet. Ik, ik ben uh, wel optimistisch en ik blijf ook optimistisch. Um, want um, ja, ik denk aan de ene kant ook misschien liggen er ook wel andere kansen. Want ik heb natuurlijk altijd in de commercie gezeten. Maar ik vind uh, de dienstverlening ook heel erg leuk. Uh, dus voor hetzelfde geld uh, ja, komt er toch weer iets anders op mijn pad. En ik denk dat je daar ook eigenlijk op, op moet vertrouwen. Hè, want als je graag uh, wilt werken... Uh, ja, dan geloof ik daar ook in dat, uh, dat er altijd wel iets op je pad komt uh, dat je weer uh, lekker aan de slag kan. Als al dienstverbanden waarschijnlijk uh, altijd korter zijn. Want ja, je hebt nu, nu, of, uh, ja, uh, je hebt nu te maken met, met bedrijven die eerder een, een jaarcontract geven ja. en misschien nog een jaarcontract eroverheen. Maar ja, lange dienstverbanden zitten denk ik niet zo gewoon weer in. Mag ik, iets Ge mag, mag ik iets geks zeggen, Peter? Uh, uh, hoe zou jij het vinden als we nou eens in Nederland afgaan van alle arbeidscontracten... en allemaal ZZP'er worden? Uh, ja, dat, uh... En beloond worden voor hetgeen wat we doen. Is bij jou volgens mij wel van toepassing, want je doet, je, je doet sales, je eh, commercie. Uh, nou. uh, dan word je uiteindelijk beloond op de, de arbeid die je hebt verleend. Op, op, op de, de conversie die eigenlijk in de investering zit die je doet. Aan de ene kant is dat wel uh, zo en begrijp ik dat ook. Maar aan de andere kant uh, uh, zou het denk ik wel goed zijn dat, dat iedereen uh, ZZP'er zou uh, moeten worden. Um, omdat um, soms zit je wel eens op een werkplek. En, en dat heb ik aan de ene kant ook wel ervaren. Uh, waar je dan toch een beetje in, in, in, in, in een vast ramien uh, werkt en zit. En uh, ik heb eigenlijk ook wel uh, gemerkt dat er toch wel... ...dingen zijn waarvan ik zeg van, goh, misschien liggen mijn kwaliteiten... ...en mijn competenties liggen misschien op, uh, op, een, op een ander vlak. En uh, dan is het denk ik voor, uh, zou het goed zijn voor een werkgever... Uh, eh, ...om gewoon tegen een werknemer te kunnen zeggen van, goh, ja, we stoppen ermee... ...want we zien toch hè, dat, um, ja, dat je toch andere competenties hebt... Of, ja, of, of, ...of dingen waarvan we zeggen, je past beter in een, in een andere organisatie... Um, dat zou denk ik beter zijn dat we daar naartoe gaan dan dat je ook... Want ik, het bedrijf waar ik nu werk, ja, daar werken mensen met, met zo'n lang dienstverband. En je merkt soms ook wel eens als, als er nieuwe mensen zeg maar, in dienst treden... ja die zien ons ook een beetje als ja, een beetje gedachte, maar toch als stoffige mensen. En ook een stoffige manier van arbeid doen. En uh, ik, ik ben er wel van overtuigd van mensen die dat uh, zo zeggen, dat zij dat ook vaak... Hè, met met een hele andere uh, bleek, dat toch correct zien. En dan is het soms wel eens goed om te zeggen van... goh uh, het zou mooi zijn dat iedereen een zzp'er kon zijn... Of, uh, of dat je in ieder geval naar contracten gaat... waar uh, een dienstverband zeg maar uh, makkelijker ontbonden kan worden. Ja, en dan echt op prestatie belonen. Ja. En dan de harde werkers worden dan het hardste beloond? En het kan best zijn dat er zometeen op 0800-121 een heleboel mensen gaan bellen die het er niet mee eens zijn. Maar daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Want we zijn met z'n allen natuurlijk wel in een, in, een, in een maatschappij op dit moment uh, aan het leven en aan het werk waar, waar, het, hè, waar, waar we problemen hebben met, met geld, met crisis. Uh, dan zou ik het persoonlijk niet ja. gek vinden om inderdaad naar een, naar een cultuur te gaan waarin mensen keihard moeten laten zien wat ze, wat ze waard zijn. En daarop ja. beloond we. Precies, maar dat kijk ik precies wat u ook zegt. En, en dat begrijp ik ook hoor, want eh, ik vind mezelf nu ook een voorbeeld van... Eh, natuurlijk heb ik ook eh, de angst en het vertrouwen is ook eventjes weg eh, als, als een dienstverband van 26 jaar eh, voorbij gaat. Je, maar, je valt in een eh, gat he, op dat moment. Wat, wat zegt u? Dat, dat, dat je in een gat valt op dat moment. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, uh, ja nogmaals, ik blijf het toch positief zien. Vooral als je uh, nu zeggen ook kennissen van mij van, goh, op jouw leven... Maar ja, dan zeg ik, ja jongens, daar heb ik gewoon niks aan. Uh, ik wil het alleen maar positief zien. Natuurlijk ben ik 46, maar ik ben ook reëel dat ik in principe nog 21 jaar uh, zou moeten werken. En wat ik ook net zei, van, van, als je open bent en je wilt ook graag werken en je bent enthousiast, uh, dan ben ik ervan overtuigd dat er altijd wel weer wat, uh, wat op je pad komt. Ik denk als, als die gedachten vastgehouden wordt, dat het zeker in orde komt, Peter. Ja. En ik wil jou vriendelijk danken voor, jou, voor jouw telefoontje. En ik, ik wens je het allerbeste uiteraard. Prima, dankjewel. Dankjewel, fijne nacht. Fijne zin. Radio 1, goeienacht. Goeienacht. Ja, Timo. Hallo Timo, goeienacht. Hallo? Hallo Timo, ja? Oh ja, sorry, ik hoorde nog iets. Oh, dat kan gebeuren. Uh, ja, ik was niet van plan om te, om te bedden eigenlijk. Omdat ja, ik heb wel een verhaal over ontslag en dat het me ja. pijn deed. Maar toch, maar, toch uh, heeft u uw telefoonnummer ingetoetst 0801121. Ja, omdat je zegt van uh, laten we allemaal ZZP'ers worden. Ja. En ja, eens of, eens of oneens, of in, Timo. Natuurlijk, sorry? Eens of oneens. Nou ja, op de tekentafel ziet het er natuurlijk wel goed uit. Maar ja, uh, in de praktijk hechten we toch denk ik aan mensen, collega's, werk, klanten. Uh, en ik, ik vroeg me eigenlijk af van als dat nou zo is, hè, dat we alles flexibel moeten doen, uh, mogen dat ook onze vrouw inwisselen als ze niet uh, voldoet? Dat is niet aan de orde denk ik, het gaat om werk, het gaat niet om, om, om een privé situatie. Nee. Ik, ik denk ja, die, dat, die, ja, gedachte, die gedachte bekroopt mij zeg maar, als je vrouwen niet goed doet dan wisselen we in voor een die het beter doet, en dat dat, dat, die, dat ja, dat gevoel bekroot me eigenlijk een beetje. Want ja, ik, ik ga zelf, ja, ik ben zelf misschien een aparte vogel wat dat betreft, maar ik hecht heel sterk aan mensen. Ja. En, en ja, wat dat betreft ben ik niet zo op geld gericht, maar meer op, op functioneren en ook voor de klant werken. Mm -hmm. en, en als je dat of daar je hart ligt, zeg maar. En je verpand echt je hart en je ziel aan het helpen van de klant en zo goed mogelijk helpen van de klant. En ook, ook als hij een harde boodschap moet horen, dat je het niet toch eerlijk brengt, omdat het uiteindelijk in zijn eigen best wel is. Ja, ja dan, is het, dan is het heel wrang als je zeg maar uh, uh, puur op basis van uh, geld moet worden afgerekend. Want, want dan, ja, waar blijft dan de, de waarde nog in het, in het maatschappelijk verkeer? Nou ja, het, het, fun het, fun het functioneren daarin denk ik. En, en om, even, om even terug te komen op, op wat, je, wat je net zegt, uh, het, het werk en privé. Ik, persoonlijk, denk, persoonlijk ben ik wel benieuwd waarom je die vergelijking maakt. Want volgens mij is werk en privé altijd twee gescheiden dingen. En is, is, een, is een relatie, is een stuk emotie, is een keuze die je maakt in de liefde. Uh, ik, ik, ik zie de vergelijking niet met werk, persoonlijk. Nee, nou, als je naar de supermarkt gaat... Kijk ja. je dan de cashier in de ogen of uh, ben je meer met je boodschappen bezig? Ik kijk de cashier in de ogen. Of de, stagiair, de, de, de, de cashier in de ogen, ja. Ja, ja ik ook. Om, om, omdat, ik, omdat ik het altijd leuk vind om, om, om te zien wat mensen doen. En als de cashier niet lacht, dan probeer ik de cashier aan het lachen te krijgen. Ja, ja. Maar nog steeds zie ik heel even niet de, de vergelijking, Timo. Nou ja, omdat, om om ja, zzp'ers, ik vind het op zich prima, maar ik denk dan ook, als ik terugdenk aan mijn, aan mijn carrière, tussen aanhalingstekens. in de accountancy, dan denk ik van ja, formeel, en dat is ook de beroeps, was ook de beroepscode toen de tijd, wil je zelf zeg maar onafhankelijk zijn als accountant, dan mag je maximaal uh, één klant, mag maximaal 20% van je omzet uitmaken. Mm -hmm. En ik denk, ja, dat geldt voor een zelfstandige dan ook, wil je onafhankelijk zijn, wil je echt onafhankelijk zijn, dan mag één klant maximaal 20% van je omzet uitmaken. Omdat als je morele bezwaren hebt om tegen dat werk. dan moet je hem zeg maar kunnen dat werk kunnen loslaten. Zonder dat je daar je inkomen door onnodig onder druk komt te staan. En ik heb wel eens een, een, een, een suggestie in die richting uh, gedaan. Toen meteen nog bij Stand.nl voor de sportzomer. Mm -hmm. Toen was Ineke van Gent daar te gast. En toen zei ik van ja, laat iedereen nou tenminste in ieder geval twee banen nemen dan. Dus gewoon ja. de ene week bij de ene werkgever, de andere week bij de andere werkgever. Mm -hmm. Dan breng je al een stuk flexibiliteit in en een stuk ja. kruisbestuiving. En als je één baan verliest, dan ben je niet zeg maar helemaal onthand. Maar in Nederland, is het, zo, je... in Nederland is het natuurlijk ook zo, in Nederland zo, dat ik je onderbreek hoor, zo geregeld dat een ZZP'er een, een varverklaring moet hebben waarin hij minimaal drie evenredige opdrachtgevers heeft. Ah, Oké, okay, dat wist ik. Ja, uh, want, want anders is het namelijk een verkap dienstverband. Op het moment dat ik als ZZP'er bij, bij jou zou gaan werken... en ik doe dat fulltime en haal daar mijn fulltime ja. omzet uit... Uh, dan zou jij als bedrijf daar geen omzetbelasting over betalen... of geen loonbelasting over betalen. En is het dus een verkapt dienstverband? Dus in Nederland ja. als ZZP'er is er een, een, een, een vraag nodig... een, een uh, verklaring arbeidsrelatie... Ja. Waarin, waarin je dus al sowieso 33% um, uh, per opdrachtgever mag doen... Uh, nou, maar dat is een steeds. Sorry. Ik hoorde die term inderdaad wel, omdat IT-staffing zeg maar, daarmee adverteert, hè, dat ze de ververklaring voor je oplossen. Hmm. Dus misschien is dat ook wel weer een maas in de wet. Wellicht. Maar uh, een derde zeg maar van je tijd voor iedere opdrachtgever besteden. Houdt dan ook in dat je, ja, als één persoon ben je volgens mij niet zo flexibel, want dat betekent dat je uh, voor drie banen werkt en dan komt de continuïteit toch enigszins in het geding, denk klopt, klopt, daarom zou mijn voorstel ook zijn: uh, schrap de, de VAR en uh, ga mensen op, op prestatie belonen. Ja, wat ik wel met je eens ben, is dat het wel. Uh, ik zou het wel aantrekkelijk vinden, zeg maar, als, als de blokkades die werknemers voelen om bij een baas weg te gaan die ze niet bevalt, als die zoveel mogelijk worden weggenomen. Dus als je, zeg maar, ik, ik krijg heel veel vaak mensen te spreken. Uh, ...die zich ongelukkig voelen bij hun baas of bij hun werk... ...of door managers die zeg maar, onmogelijke dingen dingen ...die niet uh, vaktechnisch niet kloppen. En als ze dan toch uh, zeg maar, uh, obstakels ondervinden... ...uit rechtsbescherming of ontslagbescherming... ...of WW-uitkering of pensioenbreuk of wat voor soort dingen dan ook... ...die ze verhouden om een nieuw werk te gaan zoeken... en ja, ...dan zwemmen ze eigenlijk een vuik in waar ze ik gewoon eigenlijk heel lastig op uitkomen. Ja, dat klopt inderdaad. Ben je momenteel zelf nog aan het werk, Timo? Tot slot? Nee, helaas niet. Okay. Ik ben nog op zoek naar een... Uh, ik, heb, ik heb het opnieuw geformuleerd naar nou, de naleiding van uh, die man die hiervoor was, Frank D'Amors, die zei op een gegeven moment eens een keer tegen mij van ik hoop dat je het passend werk vindt. Maar eigenlijk ben ik op zoek naar een passende baas, want ik realiseer mezelf ook dat ik niet de makkelijkste ben. Maar eigenlijk maakt het me niet uit wat voor werk, maar ik zoek wel een passende baas en dat houdt ja, in, ik moet me kunnen hechten en ik moet erop kunnen bouwen. En dus dat is, is mijn wankel eigenlijk. Ja, oké. Okay, nou, ik wens je in ieder geval veel sterkte. En, en ja, wa waar Jodie. een willens is een weg. Timo, nooit vergeten. Ja, nee, ik ben bezig. Ik heb al een soort van gebruikershandleiding van mezelf. laten schrijven <lacht> okay. door een psycholoog. Dus, okay. <lacht> <lacht> okay. Nou, dan gaat het Komt zeker goed, goed. komen. Oké, okay, okay. no nogmaals dank Timo. Ik wens je een fijne nacht. dankjewel je Jij ook. Het is bijna vier uur. Dit is de nacht op Radio 1. Uh, dank aan iedereen die gebeld heeft uh, om mee te praten over het onderwerp. 0800 1121 Zometeen na vier uur gaan we verder met de reis om de wereld. Zeven weken geleden zijn we gestart met deze muzikale reis. En ook vandaag gaan we weer drie landen aandoen en daar uh, liedjes aan koppelen. Dat zometeen. En natuurlijk ook net voor, uh, net voor zes uur gaan we weer een focus uh, doen. We gaan weer kijken naar mensen die vanuit een evangelische uh, gedachte werken in het buitenland. Dat en meer straks in de Nacht op 1. Eerst naar het NOS-journaal.